Radio Veronica met het nieuws. Het is 9 uur. Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie en de Belastingdienst hebben de Big Brother Award gekregen. Dat is een prijs voor bedrijven en instanties die de privacy van burgers schenden. De politie krijgt hem vanwege het volgen van activisten op social media. De Belastingdienst voor het inzetten van discriminerende algoritmes om fraudeurs op te sporen.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 Het Veronica Weer van Weer Online. Vanuit het westen trekken er buien over het land en het koelt amper af. Het wordt vannacht 5 tot 8 graden. Morgen begint met regen en het wordt zacht, met maxima tussen de 8 en 12 graden. Het Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Dan één vertraging wordt er gemeld op de A30 Barneveld Lunteren. Tussen Barneveld en Lunteren daar is de oprit dicht. De weg is daar afgesloten, duurt naar verwachting tot morgenochtend 6 uur. Op dit moment heb je daar een vertraging van 5 minuten.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 Even kijken, hoeveel graden gaat het worden? Denk jij, Dennis? 3 <laughs> um, <three> degrees. <laughs> Heel goed. <laughs> Op radio Veronica. We zijn bezig met het opnieuw samenstellen van de lijst van 24 februari 1979. En we hebben heel veel keuze nog. Als je je met uh, alles wil bemoeien, dan ben je vanuit uitgenodigd via de Radio Veronica. gaan we zo meteen ook uh, de oplossing doen van de radiorebbers. Yes. Ja, dat zijn toch wel een hoop mensen die het tot goed hadden, Ja, tenminste, ja, dat, dat, dat... dat moeten we natuurlijk nog controleren, maar jij weet ja. dat. Ja, we gaan er vanuit. Je hebt toch zelf meegespeeld, of niet? Ja, ja, ja, ja, maar wij hebben dat alweer niet overlegd samen. Ja, nee, dat snap ik, ja. De Runner of is in de officiële tippenrade op nummer 11. We hebben hem gezet op nummer 33. We namen er al een voorschot op. Nummer 34 in de officiële lijst van 32 naar nummer 27. Willet Joel en My Life. Yellow man's off of the door. My life. ...hebben we geleerd dat hij alles eerlijk vertelt over zijn leven. My Life, Billet-Joel, van 32 naar 27... ...in de eerste officiële hitlijst van 24 februari 1979. We hebben hem ietsje lager gezet. Story, Story Nights... Dan komt hij de rijbes! Story, Story Nights, een van de beroemdste liedjes van Damme Klein. Heet Vincent, en die hebben we nu aan de telefoon. Vincent. Ja, goedenavond erop. hallo. Wat feit dat we elkaar spreken. Ja, dat is heel bijzonder, hè? Ja, in te leven. Ja, ik, ja, ik zie hier of daar nog wel eens een bezoekje van je langskomen bij de bananza. die wordt van zeker. hier en daar ook nog wel eens gehonoreerd, hè? Ja, leuk. Met een ja. uh, lang niet meer gehoord graag. Ja, dat vind ik altijd ja. erg leuk. Ja. ja. Dat is je favoriete categorie. Zeker. Ja. Ja. Ja. We hadden vandaag de Radiorebus, een woord van acht zeker. letters. maar die letters die kreeg je natuurlijk niet zomaar. Daar moet je wel wat voor doen. Zeker. Ja? Kom maar op. De eerste ja. letter. <laughs> dat, is, dat is de eerste letter van de titel van deze plaats. <tie> oh <yeah. tie> nou, Vincent. Ik heb een singeltje. Contact van het star. Contact, the C. Ja. Ja. de C. Ja, we pakken de C. Dan gaan we naar de tweede letter. Dat is de eerste letter van de naam van deze zanger. <tie> Ja, en daar heb ik de LP van Alice Cooper. Ja, dus we pakken er Een e. ja. N A bedoel ik. Een C en A. C en A. C en A, toch verdelig. Ja. De derde ja. letter. Dat is de eerste letter van de titel van deze plaat. Ja. De r van van Rootless Queen natuurlijk. Ja. Heel ja. natuurlijk. Ja. Dan zijn ja. we bij de... Oh, mooi. Ook. vierde letter. Ja. Dat is de naam van deze band, maar zonder de T. Ja, dat is de twee O's eigenlijk, hè? Maar dat ja, is de letter zet... O. Ja, de letter O, dat klopt, want het is namelijk de band... Toto. Ja. zijn we bij... De vijfde letter. Dat is de eerste letter van de titel van deze plaats. Het is niet Afrika. En het is uh, Le Fric, de L. Ja, dat hebben de dus Le een... We hebben een A, we hebben een R, een O, een L. We hebben Karel al, ja? Ja, die hebben we al, ja. De eerste letter. Dat is de eerste letter uh, van de naam van deze zanger. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Shit your ball. Ik lebe dich. Hit me, hit die man? Hit Dat is Ian Jury. Ian Jury in the Blockheads. Ja, yeah. yeah. yeah. die is, is helemaal waar. De I, hit me, hit me. Hit me. de I, de I. Ja, zijn we bij de zevende letter. Dat is de laatste letter van de naam van deze band of de titel van deze plaats. De, nou. de N van Don't van Queen. Ja. De laatste van Queen, ja. Queen. En Don't no no Stop Me nou? No. Ja. No. No. ja, dan zijn we bij de achte en laatste letter. Dat is de eerste letter van de voornaam van deze zanger. Dan heb je is hem weer. Ja, er is hij weer. Een Ed, star. Edwin Starweer. Ja. Edwin weer. ja. Dus dat is een E. We hebben een C. E. Een A. Een R. Een O. Een L. Een I. Een N. Een E. De meisjesnaam Caroline. En ik dacht toen aan Caroline Brouwer wellicht. Maar... Ja, had ook gekund. Ja. ja, had ook. Maar het is Caroline. Ja. Ja, het is sowieso Caroline. Je zou vandaag de dag, Waarom? omdat het actueel is Caroline, mogen zeggen. Al van de bos. Ja, ja dat had ik ja. niet aan gedacht. Ja, ze is niet meer van de BBB, hè? Nee, ja, nee, is nog wel van de... Ja, maar ze is niet meer de baas van de BBB. Nee, van nee, de hoort meneer van meer, ja. hij meer hoort ja. ook. Ja. ja. Ja, ja. Nee, die had ik niet begrepen, maar ik dacht, vrouw er maar goed, Caroline. Ja, ja, het is sowieso een Caroline, Caroline, dat is helemaal goed. Dus we gaan Vincent uiteindelijk toch keizerlijker doen. Ja. Wat ben je ja, mooi. mooi, wat ben je lief, zo, zo interessant, interessant en exclusief. Ik vind je geweldig, in wordt woord geweldig. Vincent. Je krijgt een nog ja. wel iets uit de achterbak van Dennis Hoebeers, die eindelijk een keer een rijbewijs heeft. Je krijgt uh, de Ekdom Keurgetrekker. En ik uh, doe er een popje bij. Dank je wel voor je He bijdrage. Oké, okay, fijne avond. Leuk, oh, joh. Hoi, hoi. De Pup 40. De muziek van toen met de oren van nu. Jackson, ja, echt waar. Ook oh, goed. Ja, ook leuk. En dan ook nog M. Jackson heet En probeer dan maar eens duidelijk te maken... dat jij degene bent die de nummer verzonnen heeft. Blame it de de En niet Michael Jackson. Uiteindelijk heeft het hem dan toch wel wat tijd gekost, maar heeft hij er wel wat geld aan verdiend, maar lang niet zoveel geld. Misschien wil je al iets andere initial heb gehad. Mick Jackson, de originele bleven aan de buggy. Er is dakkenhook. Oh yeah, alright. I'm feeling kinda lonely too if you don't mind.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 Night together, oh, yeah. Sharing the night. Would you like to dance with me and hold me? You know, I want to be holding.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 The night together. Doctor Hook and sharing the night together. The boss. The boss. <laughs> the boss. praten vandaag op nummer 17, Sharing the Night Together. We hebben hem gezet op nummer 36 als we de lijst opnieuw moeten samenstellen van 24 februari 1979 Hoe is het met de post, de post Dennis? Nou, er wordt lekker gereageerd, er wordt genoten, er worden herinneringen opgehaald, bijvoorbeeld door Herman van Vliet, die zegt, ik werkte in 1979 net in een garage en ik voelde me heel stoer in me overal. Hm. Um, Anita Schouten, die zegt, februari 1979 was voor mij vooral verkering en vlinders. En um, Sharing the Night Together vond Peter van Dam heel mooi. Hij zegt, deze klanken die hoor ik wel eens als ik in de keuken stond bij mijn ouders. Uh, voor de rest uh, zie ik uh, Kees die uh, voor zijn eerste stereo spaarde. En uh, ja, uh, zo komen de reacties uh, lekker binnen, zie ik via de app. Ja. Zijn er nog top-drietjes eigenlijk? Uh, er zijn wel top-drietjes, maar uh, die zijn inmiddels uh, niet meer zo actueel. Omdat ze vooral uh, de bovenste regio's van het uh, lijstje beslaan. Oh, okay, uh, dus dan uh, ja, dat is natuurlijk op het moment dat je verder de lijst ingaat. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Ik snap wat je zegt. We gaan snel naar. Uh... Het is tijd geworden voor democratie in Nederland. Het radio. Ik vindt hier wat van? Referendum! Wat doen we hiermee? De officiële nummer 2. De kandidaten van het uh, referendum hebben het vandaag moeilijk. Ze zijn eigenlijk allemaal op nee uitgekomen. <laughs> maar wat gebeurt hiermee? Een alba, een ja, een nee. Laat het weten via de app van Radio Veronica voor Chicatita. We gaan naar de reclame. Tot <totraan> zo!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 Snelpakkers, anders grijp je mis. Okay. Nieuw geopend in Bataviastad. Voor check de winkel deze voorjaarsvakantie. Dit is Radio Veronica. Het station van Gerard Ekdom. Iedere werkdag vanaf 6 uur. En nu Rob Stenders. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Priscilla, de queen of the desert, wilde graag pietjes in de en shake your groove, fang. And it feels so good. Peaches and Arp and Shake Your Groove Thing. In onze lijst van 24 februari 1979. Een bijzonder nummer van Elton John. Het um, liedje Song for Guy is opgedragen aan Guy Burchett. Dat was een medewerker van zijn platenlabel. Het was ook wel iemand die uh, zijn persoonlijke assistent was. En die kreeg een motorongeluk en overleed daarbij. Hij was bezig met het opnemen van een nieuwe LP, Elton John. En hij dacht, het is niet normaal dat deze jongen overlijdt... terwijl ik hier gewoon bezig ben met het opnemen van een plaat. Ik moet iets voor hem opnemen. Dat werd Song for Guy. In de officiële hitlijst vandaag van 6 naar nummer 11 een X-alarm schrijven, een dus heel bijzonder nummer van Elton John. De emotie werd door iedereen begrepen. Elton John, en Song for Guy. Ik vind hier wat van. We hadden deze. You and I love. Ah. Ja, en zo mooi. En ja, ik moest denken, we hadden het er al eventjes over. Maar ik heb ooit een keer een versie van Sinead O'Connor hiervan gehoord. En ja, die is zo mooi dat is dat ik daarom dit liedje alleen al gewoon fantastisch vind. Wil je het een stukje horen even? Ja. Heb ik hier voor je. Komt die aan. Ja, wil je ook niet teleurstellen hè. tell me what's wrong. Oh ja, dit? Ja, het is mooi hè. Cheney de Conner en Chiquita. Maar hoe reageert Nederland op de originele van ABBA? Nou, ik hoor een paar keer binnenkomen, gooi die banaan er maar in. Uh, dikke jaar voor Chiquita. <lacht> en uh, ja, veel mensen die vinden het toch wel een heel mooi liedje. Dus voorlopig is het best wel een dikke jaar. Ja! ja, jij zegt voorlopig. Het is gewoon een dikke jaar. Ja, zoveel tijd hebben we niet meer, hè? <lacht> nee. Het is een jaar voor ABBA en...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 Abba staat op nummer 39. Uh, zullen we even de officiële nummer 40 laten horen? Dat is deze. Frank Mills, music box dancer. Oh, ja. <laughs> ik weet niet of hij de originele positie haalt, nummer 40. Want we zijn er bijna, hè? Ja, nog eentje ja, te gaan, hè? Nog eentje te gaan, ja. Um, ik heb wel een kleine voorkeur. En die voorkeur zou uh, kunnen voorkomen uit uh, de sector Blokje R... Herman Brood heeft ermee te maken. Ah. Ja. Zullen we eens even een blokje erg met je doornemen? Even kijken wat er allemaal stond in de lijst. van 24 februari 1979. Waarvan we denken, mwah, wow, mwah. Wow. Maar toch wel leuk om nog één keer te horen. Blokje erg. Dat moet je niet willen. Dat moet je niet willen. Wat ja, hij weer? Romeinse zakken, breng me weer! De van buiten met k. Dat wat ik verwacht de bloem kan carnaval was jullie verwacht? Zijn ze. Bertje Kramer hadden we ook. Je kon zo gek niet bedenken. Tidakant! Ja. Nee. Ja, het ja. was ja. gewoon een hit. Vandaag de dag, 1979. Bertje Kramer. Vele malen sympathieker. Kijk eens even op je man. Spondje stars. Kijk eens even op je En kijken. Kan je maandag? maandag? Dennis, kun je Of misschien. woensdag? Uh... Of kun je Ga Vrijdag. je vrijdag? je vrijdag? Kan je vrijdag of zondag? vrijdag. Rita Corita dat hadden we ook nog. Morgen is vandaag niet meer. Kant aan mijn broek, kant aan mijn broek. Vul mijn glas nog maar een keer. Kant aan mijn broek, nog meer. Kant aan mijn broek. De feestneus echt van jou. Kant aan mijn broek, kant aan mijn broek. Hij lijkt me wel een beetje blauw. Kant aan mijn broek, mijn vrouw. Hadden wij het rijmschema van John Spencer. Uh, oh, beautiful Anna, wat heb je gedaan? Ah? Maar Ria Vallen kon er ook wat van, hoor. zit ik nou niet mee, hè? Er komt wel weer een ander, sowieso. Sowieso. Hadden we ook nog deze. Mama, mama, mama. Ik ben verliefd op John Travolta. Sandy. Sandy die waarschijnlijk geen Sandy heette, maar ze was verliefd op John Travolta. En Sandy was een nummer van John Travolta. Mama, mama, mama, mama. En Olivia Newton-John was Sandy in Greece. Hé, hey, en over Grease gesproken, weet je wie er ook gewoon eh, Grease wilde exploiteren? Not... Deze weer voor de derde week in successie, Vader Bram. You're the one that I Believe it or not, met de ruimte smuggelen. Wow, je! Yes. <laughs> <weren> we dan dan ja, We zijn <hush> er we <wel alles> allemaal <hug> benieuwd, laten we eerlijk zijn hoe dit afloopt. Vader ja, ja, ja, zich ja, ja, Vira ja. Je, ja. <hub> <h�E> Laten we gaan, ik ben het helemaal met eens als ja, dus we willen weten hoe dit afloopt. Ja. slecht liedje Ooit. Ooit, ooit ja. Ja, ja, ja. Zonder waarde. Ach, zonder waarde, ja. Nee. Er valt best mee. Nee. Wat je beleven zal. Ja. Het is gauw weer carnaval. Drink dan bier. En maak een veel plezier zult het zien dus blijf maar hier. Er zit toch beschaving bij hè? Joh, jongens zeg, uh, misschien wel het slechtste liedje ever. Ja. Ja, maar echt fascinerend slecht zelfs, vader Abraham. Ja. Als je deze lijst opnieuw wilt horen, dan kan morgen vanaf 3 uur... op de XXL standers of vanaf aanstaande maandag op Heerdis slash standards. En dan allemaal zonder reclame. We hebben er nog eentje te gaan, dat is nummer 40. Tot ziens. En ik stel voor, iets van beschaving, wat vinden jullie goed idee. Ja. Ja, de radio Veronica Top40. En dit staat op nummer 40. Van de week was hij in Nederland. David Byrne van de Talking Heads. Heeft daar figoren gemaakt. Wat een optreden was dat. Samen met de Talking Heads. Heeft hij dit liedje soldaat gemaakt. Geleend van El Green. En El Green zei. Ik vind hem net zo goed als die van mij. Een mooie nummer 40. Take me to the river. nog even analyseren. Talking Heads nummer 40. In de lijst van vandaag de dag, 1979. Take me to the river. Zometeen Jan is erop en Daniel, Daniel. Oh, oh, oh. Tot zo. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.